12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Plastic wegwerpproducten zoals bordjes, bestek, roerstaafjes en rietjes... zijn vanaf juli volgend jaar in Nederland verboden. De maatregelen horen bij een richtlijn... die Europese milieuministers en het Europees Parlement... hebben afgesproken om de zogenoemde plastic soep in zee aan te pakken. Alle EU-lidstaten, dus ook Nederland... moeten deze richtlijn opnemen in hun wetgeving. Eerder werd gratis plastic, werden gratis plastic tasjes al verboden. Gisteren maakte Duitsland al bekend plastic afvalproducten te verbieden. Volgens de Duitse minister van Milieu is dat nodig om de weggooicultuur aan te pakken. Omwonenden van de Vion slachterij in Bokstel gaan morgen demonstreren. Ze willen dat het bedrijf voorlopig dicht gaat vanwege coronabesmettingen. Het is ongehoord dat de productie van vlees belangrijker is dan de gezondheid van slachthuismedewerkers en de inwoners van Bokstel, al dus de actiegroep sluit Vion. Het merendeel van het personeel is arbeidsmigrant, maar ook de bewoners van Bokstel lopen risico, al dus de actiegroep. In totaal zijn 26 medewerkers van Vion positief getest op corona. De Eiffeltoren in Parijs is weer open. Door de coronacrisis was de toeristische trekpleister drie maanden gesloten. Wel zijn er beperkingen. Bezoekers moeten verplicht een mondkapje dragen en anderhalve meter afstand houden. De Eiffeltoren wordt jaarlijks bezocht door zo'n 7 miljoen toeristen. En tv-programma Veronica Insight gaat maandag niet door. Het zou de laatste uitzending van dit seizoen worden, maar die is geschrapt door Talpa. Johan Derksen had daar gisteren al om gevraagd omdat hij vindt dat presentator Wilfred Genee hem de afgelopen maandag heeft laten vallen in de uitzending over racisme. En dan het weer. Het wordt opnieuw zonnig en warm. 28 tot 30 graden. Met in het oosten wat stapelwolken. Ook morgen tropische temperaturen met in de avond vanuit het zuidoosten onweer. In het weekend wordt het een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan nee. geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Uh, 9 denk ik hè, 2010, nee ja, ja, later, ja? ik denk 2010 ja. 2010, 2010 ja, uh, ja dat, dat, dat, dat was zeg maar een beetje het laatste wat je gedaan hebt hoor, als voorzitter. Ja. ja. Uh, laten we beginnen bij het begin, want hoe ben je, laten we eerst maar beginnen, hoe ben je je Zandvoort, ben je überhaupt in Zandvoorter, want nou, dat weet ik nou weer niet. Nou, dat is een aardig verhaal. Want, <laughs> ja wij wonen in Amsterdam, daar ben ik ook geboren, op de Keizersacht. Ja. Op 3 augustus en op 16 augustus zijn we naar Zandvoort verhuisd. Dus ik ben uh, niet, niet, niet in Zandvoort geboren. Maar ik, nee. Dus ben ik ben geboren in Amsterdam, maar heb ik slechts 13 dagen gewoond. Ja. Eigenlijk een getogen Zandvoorter. Ja. Ja. Uh, want uh, wat was de aanleiding dat je ouders uh, besloten om dan toch naar, uh, naar Zandvoort te gaan? Mij, mijn vader had een kantoor in Amsterdam mm. en die ging al ver voor de oorlog. Uh, naar Zandvoort toe met, met mijn oude broers en zusjes. Ja. Want die vond het heerlijk om in Zandvoort te zijn. En toen, vooral in die crisisjaren, ja. was alles wat goedkoop uh, ja, aan, aan huur en alles. Ja. Dus huizen huurde je pakte voor honderden gulden per jaar. Ja. Dus mijn vader ging verstate middags, het kantoor was afgelopen. ging je met mijn oudste broertje en een van, de, van mijn zusjes ja. naar Zandvoort met de trein. Ja. En hij was dolgelukkig als je hier lucht van Zandvoort stond. Mijn moeder ging niet mee, want het comfort was te weinig. Er was geen centrale verwarring, wat dan ook. Het was een gesloten. Ja. En dan ging mijn vader het aanmaken. Dus. En met de kinderen wandelen en uh, voetbal op het strand en alles. Ja. Dat vond ik het mooist, En toen zag hij dus die huizen te huur. En dan moesten we wegens een week en afstand blijven wonen. Toen huurde hij die huizen. Ja. Zodoende zijn we ingekomen. Ja. Is dat ook na de oorlog geweest? Ja, we zijn, we zijn dus in 1940 in de zand gekomen. Ik ben 1940 geboren. Ja.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 in de Heemster, waar nu de abortskliniek zit, Bloemhoven, ja. hebben we toch een met, met drie families en daar hebben we gewoond. Ja. Nou, zo toen de, nou ja, het was het ook geen leuke tijd. Nee, nee. Maar goed. Okay, nee goed. Ik, ik heb er zelf niks van gemerkt. Nee, oké, okay, maar het ging mij even, er ja. even kort om van, uh, dat, er, dat er natuurlijk wel een bladzijde is uh, geweest. Ja. Dus in 45 weer, weer teruggekomen, uh, dan, dan, nou, dan heb je dus misschien ook als kind meegemaakt hoe Zandvoort zich ja. eigenlijk een beetje heeft ontwikkeld. Ja. Ja. ja, bijna alles. Hè. De was nog waren nog niet eens staatstenen het was een zandweg. Ah. In augustus 45 kwamen we terug. Dat heb ik daarna al gehoord dat het augustus 45 was. Ja. Maar nou, je ziet heel hele wederopbouw van zand. Gezien, hè? Ja. Maar nu waren zeg maar, de Willeminenweg en de Wijmaweg. De, de Verstorpenweg. Daar was het helemaal kaal. Er waren allemaal ja. maar, uh, ja. pooh, duinen. Ja. En dan zijn al die huizen terugkomen. En mijn weg was wel een gedeelte. Maar het, het nieuwe gedeelte was er nog niet. Ja. Nou, en het kerkje stond daar praktisch helemaal alleen. daar De Griffenmere kerkje. Ja, ja. De, de, de, de, de, het geeft van een keer je op de Emma weg, ja. Ja, ja. ja Emma weg, Julia. Ja, ja, ja, ja, goed, dat maakt, maakt niet zoveel uit. Uh, hoe ben jij zeg maar, met het Stamfordse verenigingsleven op een gegeven moment uh, ja, in aanraking gekomen? Want dan, uh, ja, je hebt, natuurlijk net, je hebt ook school gedaan. Heb je dat hier gedaan? Ja, het ja, ja, ja, ja, ja. is allemaal wel een grappig verhaal. Want ja? uh, mijn vader was ook een sportfanaat maar toch ook hele aparte dingen over opvoeding uh, oh. Ja, want we waren mijn vader ook al aan hier in de Hervormde Kerk. Toen heette het nog Hervormde Kerk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 Ik naar, naar Heemstede, naar de Bronste School. En uh, mijn zusje, die heer was bevindt met een katholiek meisje. waar we ons aan ja. de overkant wonen. Lier van Kemenaar, waar we ja. altijd veel contact mee hebben. vond mijn vader zo zielig dat hij uh, gescheiden moest. Die ging ook mee naar die katholieke school. Dat was in die tijd, 1950, baanbrekend. Baanbrekend? Ja, ja. ja. Ik kreeg jullie niet uh, zoiets van vingerwijzen. Van nee, nee. En, en mijn overbuurman dat was het meneer van Kemenaar. Dat was een fantastische man die uh. vrij uh, vroeg weduwnaar werd. Ja. En ik kreeg toen de zorg over drie dochters en een zoon. Die zoon was wel wat ouder toen. En die moest die man alleen opvoeren. Die had dan een huishoudster. En die, mijn dochter was zo... Of mijn zusje was zo verknocht met, met zijn jongste dochter. Ja. Lia. Ja. En die... Uh, nou, ik dat ik al zei. Die, die, die, die, die, die, die gingen samen naar de katholieke school. Dat is allemaal moeiteloos gegaan. Ja. Ook met sportverenigingen was heel gek gegaan. En mijn oudste broer, ja. Gerry die, die werd met mijn vader toen nog op z'n gedaan. En toen kwam ik en toen zei... Ja, jij gaat naar AFC met Hans Gerke. Want die vlak die vlakbij ons... Ja.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 van de Leidse Vaart, ja. naar het HFC-terrein. Niet het heel ver is, maar het was het, het zeker een kwartier land. Ja, het is leuk dat je dat aanhaalt. Het HFC-terrein ligt nog steeds ja. bij, bij de Spanjaarslaan. Ja, ja. En da, daar ben ik, heb ik het levenslicht ooit gezien. Ja. Dus ja. <laughs> goed, dat is een ander verhaal. Um, het is uh, wel zo uh, over de Julianeschool. Ik kan me nog herinneren dat... Uh, ik ben er als kind één keer binnen geweest. Het had iets kafkas achtigs ja. Het was een hele aparte school. Een hele aparte, aparte school. Een school heel met aparte een, een, beetje, een, een beetje mooie gangen waren dat. En dan, meneer Wesselius was toen de hoofd. Yeah. En die begon zoals op het, op, het, op het orgel te spelen. En met yeah. een, een, een zingen. Yeah. Ah, dat was allemaal. Ja, achteraf kijken we toch heel veel met plezier op terug. Omdat er nog heel wat jongens van die eerste klas waren. Het waren maar vier lokalen. Dus de eerste en yeah. tweede klas hadden bij elkaar. De, de drieën, vier, en vijf en zes. En, en je mocht ook nog naar de zevende. Yeah. Als je dus de, de die school die met goed gevolg afmaakt. En uh, nou, ik zie jongens altijd, Iep, de, uh, de jongens van Brune nog altijd, Tietje en daar zijn andere broers. Die hebben volgens mij dan ook daar op die school. Ja, die. die waren geriffereerd van de Dat is een, een behoorlijke uh, ja, familieschade van de familieschade Brune. we gaan ja. eerst even een stuk muziek draaien. Uh, bij aankondiging zei je al van nou, uh, er zijn uh, van uh, muziek, uh, daar hebben we ja, Bee Gees, Beatles en Rolling Stones. Dan nou, laten we maar beginnen met uh, de Bee Gees uit de jaren 60. Muziek Say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 het eerste ben ik al uh, ge, uh, gefocust op Australië geweest qua popmuziek. He? Het land heeft er ontzettend veel, ongeveer hetzelfde aantal inwoners in Nederland, met zoveel goede bands voorgebracht. AC, DC, noem maar op. He? En ook hele goede He je ziet, die zie DC hè? en Kylie Minogue, en noem ja. maar op, nee, en... Maar uh, en, ben je, over maar ook voor ik ben, de muziek... Is, ja, ja, ik ben aardig meegegaan. Ja? De laatste groep die ik tot, tot de uitvoering heb gevoerd, waren, de, waren Guns N Roses. Dus ik ben wel met, met mijn tijd meegegaan. de laatste tien jaar volg ik het niet meer zo. Nee. Als ik uh, zo moeilijk te mee ben, kan ik moeilijk uh, naar, de, naar die concerten toe, maar ik ging er graag naartoe, ja. ja. Um, uh, we hebben... Je, je maakte al de duiding naar, dat, naar de sportwereld uh, toe. Uh, hoe ben je daarin verzeild uh, geraakt in de de nou, sportwereld? Uh, nou, je weet, iedereen. jongetje wil voeren, nou, je weet ja. Ik heb verteld hoe ik er maar naar. Ja, je, je nou, zei dat je bij de HFC. Ja, ben met, gekomen. Met, ja. Nou, daar ben ik mijn hele leven gebleven. Ben ja. Ik ben volgend jaar uh, 62 jaar lid. Dus dat uh, is toch al een periode. Ja. Nooit echt uh, in Zandvoort... Uh, nee, dat zogenaar, wij gingen naar de HFC. Toen Hans ik ja. en ik. Uh, en nu, want vroeger had HFC... onder de naam nog vrij elitaire, elitaire vereniging te zijn. Ja. Dus ik werd altijd wel al geplaagd... met HFC druk ja. en punten en zo. dat toen ja. Ja. Maar altijd in een hele leuke sfeer. Ik bedoel, altijd, want Ik zat natuurlijk in Zandvoort op school. Die hebben me mee met schoolvoetbal met Zandvoort. Ik heb er eigenlijk nooit... Ze uh, zijn altijd, altijd aardig geweest. Dus. Ja. En mijn oudste broek speelde bij Zandvoort. was niet zo'n voetballiefhebber. Die ging omdat... Ja, mijn vader wilde dat de kinderen aan sport deden. En die is er gauw mee gestopt. En uh, mijn jongste broertje heeft nog even bij uh, Open AFC gespeeld. Maar die is er ook mee gestopt. En die was helemaal gek van de paarden. Ja. Maar gek, mijn oudste zusje die hokkede bij BDSC, het huidige bloedmedaal. Ja. Dan kwam mijn oudste broer die nog even bij Zandhoek mee bijvoorbeeld. Toen kwam mijn zusje, Willy die in Australië woont. Ja. Die hockeyde bij ZHC, de Zandhoekclub. Ja. Dan ik. ik. ben heb ook nog twee jaar gehokkied ja. bij ZHC. En toen kwam mijn zusje onder mij ook bij ZHC. En mijn jongste broertje bij, uh, weer bij AFC. Uh, bij ja, want volgens mij heb jij ook iets met de Zandvoerse hockeyclub uh, te maken gehad... Uh, ja, vroeger, als bestuurder. Nee, niet als bestuurder. Niet als bestuurder. Nee, nee, nee. Ik heb als een soort sponsorcommissie even gezeten. Maar je weet, we hebben hele moeilijke jaren gehad. Nu gaat het gelukkig weer wat beter met de hockeyclub. Het is heel gek dat al de, de hockeyclubs hier in de, in de, in de regio floreren. Mm -hmm. bloemenauw nou, Rood, Wit, Allianz. Ja. Maar zaterdag komt nu gelukkig ook een beetje terug. dat dus ja. Kees van Deurs een aardige rol en die doet, doet heel veel werk. we ja. hebben dus inmiddels meer dan 200 leden, hoor ik laatst van. Maar over HFC gesproken, uh, ik weet dat er ook toch hier en daar af en toe wel eens zandvoerters over naar de Koninklijke HC. Ja, Als ze echt goed zijn, dan duiken ze daar meestal nog wel eens op. Ja, uh, dat is wel gespeeld. Onder andere Hans Wietje die keer van de tennis. Ja, ja, voor Richard, tennis? Richard Kerkman, mm, de eerste die ja. overging, die was geen zandvoerder, maar altijd ook een zandgewoner. in was dus ingenieur, was Frans de Vlieger ja. en Erik de Vlieger. Ja, ja, ja. Die zijn begonnen bij zand van meeuwen toen. Ja. En die zijn bij de HFC terechtgekomen. Ja, allemaal bij HFC. Ja, en uh, tegenwoordig ook heel veel jonge lui die bij ons komen. Yeah. We zijn natuurlijk een gigantisch grote club geworden he, met duizend jeugdleden. Yeah. En uh, zeg maar, totaal 800. Ze spelen ja. ook vrij hoog, heb ik uh, ja, ja. Ja. Uh, dat is wat, dus ja, wat heb jij bij Koninklijke HFC gedaan? Nou ja, ik heb dus altijd voor een plezier gevoetbald. Yeah.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 Uh, voorzitter, zei je dat? Uh? Voorzitter. Ja. Uh, wat, wat maak je dan mee? Met, want het is een vrij grote vereniging. Kan ja, we hebben zijn. even een dip gehad. We degraderen ook. en We zijn op de lagere regionen van, ja, ja. van het voetbal. Hierin, en, maar toen zijn we heel aardig teruggekomen. Ja. Oh ja, met, met het uiteindelijke resultaat. We toch weer in de zijn gekomen. Ja, en dat was toen eigenlijk toen al het streven weer om... Uh, nou, in ieder geval niet, niet meer op de laagste regionen. Toen speelden we even... Zelfs even gedegradeerd naar de onderbond... Zie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 Ja. Aardehout natuurlijk ja. en Haarlem, maar het ja. meeste leren komen uiteraard uit Heemstede. Dus ja. net de grens haarlem Heemsteden. Ja. Het is makkelijker te bereiken met de fiets, dus het is, nee, dat betreft het ze Het is ongelooflijk ontwikkeld. En ja, het is een zit uh, achter een mooie buurt Bronsleiweg. Ja, ja. Maar op. Dat is uh, dat, uh, En ze zitten er nog steeds. Ja, de uh, ja, veldspelen wel 110 jaar. Oud. Ja, het is uh, en een traditie is natuurlijk dat er altijd nieuwjaarswedstrijden zijn met uh, ex-internationals uh, van ja. het Nederlands elftal. Ja, dat is juist zo leuk, de laatste jaren, want het is enorm opgebloeid. er nu mensen komen uh, meedoen ja. die iedereen kent. Ja. Bergkamp noem maar op, en uh, ja. Gullend en, en Rijker is ook geweest. De enige die nooit geweest is, is Kruif. Kruif. Maar er is iedereen geweest, zoals Abel Enstra, Vaas Wilkes, maar helaas Kruif nooit. Nee. We gingen altijd naar de wintersport in die periode. Is <laughs> vrouw <Die laughs> ja. had om een hoop te vertellen, denk ik. Dus die mocht hier niet van Danny, denk ik.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 dat heeft dat te maken ook met de sfeer. Euh, sfeer. Ja, het is een traditie natuurlijk sinds 1923. Toen heeft de van de KVB Karl gezegd. HFC is de oudste club. daar moeten we wat doen. Dus die werd altijd gespeeld op 1 januari. Een paar keer natuurlijk afgelast vanwege weersomstandigheden en uiteraard in de oorlogsjaren. Het is dus ja. één keer gespeeld in 1944. Ja. Mocht HFC uh, uh, uh, Nederlands half niet in de oranje. Ze dus ja. is in het wit gegaan. Maar toen zijn ze toch te Wilhelmers gaan zingen. Ja. Maar daar heeft de bezet wel later Anderreus kritiek op gehad. Maar dat is gelukkig goed afgelopen. Ach. Iedereen stond toen veel helmers. Ja. Wat ik hoor, ik heb er niet bij geweest. Ja. Dat was toch een heel onderroerde moment. Ja. Maar in 2005 mocht het niet meer gehouden worden. Nee. Oké, okay. okay, we gaan zo weer even verder praten. Want het is een mooi blokje wat we hebben afgesloten. Met een met sport, sportieve element. Uh, Albert Jan, want we hebben natuurlijk ook nog iets klaarstaan van... Tuurlijk, uh, op verzoek van uh, onze gast, ja. een gouden ouwe van de Beatles. Ja, welke? I'm happy just to dance. I'm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 Uh, ook hier, uh, Peter Keller was dus twee weken te gast. Twee weken terug. Uh, heb, jij, heb jij iets met uh, Peter de Keller te maken gehad? Ja, we, we, Peter we kennen ken al ook al heel lang. Ja. Hij was vroeger verliefd op mijn zusje, maar dat is nooit wat geworden. <laughs> dus Want, Peter? Ik, ik, ik, ik was er tegen natuurlijk. Ja. Nee hoor, maar... Uh, en na de hand door het zaalvoetbal zijn wij elkaar veel beter leren kennen. Ja. En Peter heeft trouwens ook op de Juliano school gezeten. En daar zat ja. hij bij de klas bij mijn zusje. Ja. En... Uh,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 En dan hadden we altijd een wedstrijd. Maar de won Kellan meestal. Ja? Je had een reuze eindspurt. En we ja? zijn ook heel tegenbaan tegen Ja. En daar was je ook vrij goed in. Ja. Badminton. Ja, ja. ja je bent bij Dirk van der Nul of in de sporthal ja, ja, dat was dat, dat, dat, dat een beetje de sportgoeroe ja. ja. in, in Zandvoort. Goed, ja, uh, en gekke en Dirk van der Nul of. Ja. Ja. Uh, over uh, badminton. Want dan maak ik even gelijk. Hè, want we hebben het voetballen nu een beetje achter ons uh, gelaten. Gaan we naar, de, naar een andere uh, een tak... Die je gedaan hebt, ook denk ik, als bestuurder. Uh, badminton, tennis, tennis, uh, tennisclub Zandvoort. Uh, dan, kom, dan denk ik aan namen als Dick Tournament, uh, Peter Kok en jij. Ja, nou ja, zijn Die, die Toornend is ook al heel belangrijk geweest voor die club. Want die, uh, die was regelmatig aanwezig. Ja? En nadrukkelijk. Er ging ook altijd als laatste weg. Ja. Maar, uh, <laughs> nee, de, de, de, uh, kijk, mijn vader was even het opricht voor de Tennisclub Zandvoort. Ja. Dus zodoende was ik, toen de club werd opgericht, zijn ze begonnen op, bij de banen bij de Schelp. Er lagen drie tennisbanen. Ja, ja. En hebben we jaren gespeeld. Maar mijn vader was goed bevriend met de oude heer Quarlos. Ja. En er lagen daar die banen van, de huidige banen lagen er al, maar die waren helemaal verwaarloosd Bij de Glee. Ja. ja, bij de Glee.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 En toen werd ik zo in 1993 gevraagd om uh, of het voorzitter te worden van de Telesclub Zandvoort. En dat was mijn eminente vriend voorzitter. Dat was, uh... Jurjen van der Lip. Ja, een bekende daar naam. Ja. Dat is ook een van de grote promotors van het professionele van de tennissport. Samen ja. met, met Tom Maats. Die hebben die toen, Tom toen Mainz toen, die ja. Ja. Toen naar de eerste divisie gaan. Nou, ja, uh, dat, dat, dat, daar, daar weet ik van. Uh, toen had ik nog niet de, de pet van CFM op, maar een pet van een andere lokale ja. omroep op. Uh, zijn we ook uh, regelmatig uh, geweest. Uh, tijd dat. Paul Dogger heeft daar gespeeld. Dogger, ja, ja, en Brenner Schultz heeft daar ja, gespeeld. Schultz, ja. Dat waren dan naar mijn idee... Uh, en, de, de... Uh, Ja, en uh, Scha Schapers heeft er ook gespeeld. Ja, ook Michiel Scha Schapers. Ja, ja. ja en uh, we hebben ook die hele leuke... we, we, we, we, we is heel hoog op de wereldlanglijst lijst. Sabine uh, Appelmans... Sabine Appelmans. Ja, dat is, dat is je mobiel. Ja, was dat niet een, die, een van die. zeggen uh, <laughs> Ja, dat denk ik. Ik kan er nou niet meer in, hoor. <laughs> uh, goed. Uh, even over die periode. Sabine Appelmans klopt. Inderdaad, Miljonkse Schapers klopt er ook. Ja. Dat, dat, dat weet ik. En, maar ik heb zelf in Levende lijf, lijf. Heb ik uh, Paul Dogger zien spelen. Ja. En uh, Brenda Schultz. Uh, uh, had die club dat op een gegeven moment nodig? Of was dat ook de ambitie uh, van uh, Ambit, de tennisclub ja. Zandvoort. om toch ook even. Om ja. te laten zien dat ze uh, een hoger niveau uh, ja, konden. Door, konden. Want Hans Spiet was natuurlijk een enorme goede tenniser. En daar buiten een hele goede. Ja, en Paul van Geuns had je ook Paul van Geuns had je ook een hele grote rol gespeeld. Mm -hmm. Die hebben het toen nou ja, professioneel gemaakt. Volgens mij is zelfs ook nog Tom Bavink. Tom Bavink was toen vicevoorzitter. <laughs> ja, nee. maar hij is er wel bij betrokken ja, geweest. Ja, ja, ja, ja het ook jarenlang lang met Tom nog gespeeld. Ook een maanden aan. Ja. Nee, en dat was. Uh, die, die jongens hebben het echt de, de dingen erin gezet. De zoom erin gebracht. Ja. Nou ja, toen hebben ze het ook eindelijk ook hoofdklassen geworden. Of de Eredivisie. Mm -hmm. Maar ja, het kost ook allemaal heel veel geld. Hè. En wat tijdens de, tijd de sponsoring er niet opkomt. Ja, Redken, kan ik mij herinneren. Uh, ja, ja, en, uh, nou ja, en uh, hoe heet het, Dat, dat uh, televisiemerk heeft het ook nog een hele tijdje gedaan. Ja. Maar goed, uh, toen werd het wat minder. Ja, toen zijn ze teruggezakt. Maar nu hebben ze toch weer aardig op, op, op de rail staan. Ja. En nu spelen ze weer de Eredivisie. Is dat ook zo, uh, hè, iets, iets op de rails zetten? Uh, dan denk ik aan een bepaalde vorm van een structuur. Uh, hoe een vereniging uh, uh, zeg maar dan moet zijn, als het ware. Um, hebben jullie die blauwdrukken zeg maar, dan um, daar neergezet op een gegeven moment? Nou ja, kijk. Is, als je dus hoger op wil, kost geld. Ja. Want je kan allemaal nog een hele eigenaardige jeugd hebben. Maar ja. jeugd die zo goed is als ze eerder divisie de kunnen spelen, ja. is erg moeilijk hoor. Ja. Nou, dat is dan uh, door de sponsoring is dat wel gelukkig Daarom ook die bekende namen. Ja. En dan moet je zien dat je er een opvolging van krijgt. Maar ja, als, als gauw die sponsoren een beetje gaan stoppen, ja. dan wordt het er moeilijk. Van ja, want dat, dat uh, Wronk zich ergens in de midden jaren uh, ja. ja, negentig. Ja, dat rond, niet meer. Rond, rond de wisseling denk ik, toen het uh, toen in de ging, ja. ja. Ja, en het is, ja, de clubliefde bij de jeugd bestaat niet meer. Ik bedoel, vroeger, bij Voetballen begonnen te meten wat het dat er betaald werd. Mm. Maar nou, bij hockey is het ook zo, als je goed je kan ook naar elke club in Nederland. met krijg een kleine aardige vergoeding met tennis ja. ook. Ja. Nou ja, want je weet met basketbal is er eigenlijk onder andere doorgegaan. Ja, de Lions. Ook, ja. Nou. Door, ook, het ook moest betaald worden. Ja. Uh, is, dat, is dat niet een beetje zonde op een gegeven moment? Want bij die tennisclub Zandvoort... Uh, ik, ik, oh, ik kom daar uh, zomers als je dan met je fiets naar uh, Heemstede toe gaat. Of dat je op een andere manier uh, zeg maar de oude trimbaan uh, af, af rijdt, Dan zie ik daar uh, toch behoorlijk wat mensen daar op die tennisbaan nou, bezig zijn. Ja, daarom blijkt dat ze tot nu weer in de Eredivisie spelen. Ja. Dan hebben ze wel weer een, een nationale bekende, Igor Seisling zit er ook bij nu. Ja. Ik weet niet of hij dit jaar ook komt, maar ze, ze hebben zich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 Ik ben ook uh, wel altijd bij betrokken geweest, maar niet, uh, niet, niet, niet zakelijk. Ik maak even een klein zijstapje van het tennis uh, naar het. Want ik, ik heb me laten vertellen, er was ook nog een. Uh, met, die, met die beurs, uh, jongens, hadden jullie ook nog een, een of ander sportclubje, uh, de Beurs Bengals? De Beurs Bengals, ja. Ja. ja. Wat ja, was ja, dat, dat precies? Nou, dat, dat, dat was natuurlijk allemaal afvang, louter alleen maar beurs, beurs, jongens. Ja. Dat hebben het, ook, hebben, het ook, hebben het ook heel goed gedaan. Daar heeft Tore ook een grote rol gespeeld, die is 35 ja. jaar secretaris geweest. Maar dat was maar een clubje van mannen. 40, 50. Ja. Met 4,5 tallen. Daar heb ik zelf ook nog voor gespeeld. Dat en zaterdag bij de beurslijden. een zaterdagclub. En op zondag bij AFC. Dat kon ik allemaal wel toen mooi matchen. Ja. Uh, maar goed, waren in mijn jonge jaren, hoor, Jaap. Ja. Uh, <tomacht> en, maar, het, uh, dit... nou, maar dat maakt het wel he, ook interessant. Kijk, ja. het, het, het, het heeft... Ik, ik heb wel eens de verhalen ook van Dick Thorne en wel eens gehoord over uh, de beursbengels. Maar dat, het was een vrij illustre gezelschapje. Ja, wat, nou, ze, wat, ook, ze hebben zelf de hoofdklassen zaterdag bereikt. Ja. Maar ja, het, op een gegeven moment valt toen een aantal sponsoren de beurs is helemaal veranderd. Hè? Ja. Dus nou de AEX vroeger de Amsterdamse effectenbeurs, die zat er financieel altijd erg goed voor. Dus we werden ja. ook aardig gesponsord door de, door, de, door, de, door de beurs. Maar dat is met de jaren ook allemaal minder geworden. Ja. Dus het is dus ook maar moeilijk. En heb je nog een paar Privé jongens, maar die worden ook allemaal ouder. Dus die kunnen het ook niet meer op de zaak zetten. Die moeten hun eigen zak betalen, dat wordt een beetje te veel. Ja, dan wordt het een ander verhaal. En het zijn inmiddels bijna geen beursjongens meer. Ze spelen nu nog tweede klas. Nog altijd een behoorlijk niveau. Hetzelfde als SV's. En maar ja, de heleboel sponsoren zijn weggelopen. Daar valt staat het dus wel mee. Als we ook nog even terug gaan en weer terug naar de tennisclub Standwoord. Uh, ja, nu uh, de eerste naam die mij uh, dan in, uh, in het hoofd uh, opkomt is uh, de broer van Gilles Kok, Stefan Kok. Ja. Die daar ook uh, behoorlijk uh, de hand in, uh, in heeft. Uh, ik weet dat hij, uh, daar, uh, dat hij daar ook uh, uh, flink bezig is uh, ja, om, om, om, het, uh, om het spul uh, in, in de hand uh, te houden. Ja, Stefan heeft, was ook een hele goede tennis, maar had net niet de, de Nederlandse top, maar had wel een behoorlijk hoog niveau. Ja. En die is Nederland ook even niet tennis willen doorgegaan. Die is ook de hoofdredacteur van zo'n tennisblad. Ja, dat heb ik gehoord. Het gaat heel goed. Tennisclub antwoord, dat heb je afgesloten op een gegeven moment. Wanneer heb je dat afgesloten? 2002. Het was er geen opvolger nog.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 Met Time is on my side of on your side, dat weet ik niet uh, precies. My side. Vervagen de titels, af en toe ook wel eens uh, uit het hoofd. Uh, echt, want uh, het is, uh, we hebben dus nu het volgens mij gaat die mobieltje weer uh, af. Ja, ik laat <laughs> Uh, het is, het, uh, ja, bij, bij, bij het afscheid nemen van de tennisclub Zandvoort dan kom je natuurlijk in een uh, nieuwe fase terecht. Uh, je hebt zelfs al vanaf, het heeft zelfs ook nog overlapt geloof ik, in 1998 kwam je de politiek in. Ja, klopt.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 En dat uh, het Oh ja, en Odekerk hè? Oude Kerk, ja. ja, Kees Oude Kerk, Die is uiteindelijk uh, wethouder ook ja. geworden. Uh, wat weet je, uh, wat weet je ervan eigenlijk? Nou, ik was helemaal erg. En Andries van Marlen niet vergeten. En dan, die uiteraard, nee, die was zelfs in de vorige periode ja. ook al aanwezig. Die werd wethouder financiën. Ja. Uh, ik ben door, door van de een keer benaderd. Terwijl ik jarenlang schip. Ooit ben ik wel begonnen in 1966. Mm -hmm. Samen met Leo Heijn. heeft het ook eens aangestipt. Met Leo en Guy Sternenburg. Hebben we D66 opgericht. En Martin mm -hmm. van Brugge. Mm -hmm. Maar goed. En toen zei mijn vader. Het is allemaal precies hetzelfde. Want die was altijd voorzitter van de Cau Weet je. Mm -hmm. Even mm -hmm. leden van, de, van het CDA. Yeah. Daar heb ik een jaar of twee jaar volgehouden. En toen kregen we Jan Wijnbeek erbij. En die was er gedreven. En die heeft al een jaar nog in de raad gezeten. Voor D66. Daarna. Mm -hmm. ja nog uh, onze vriend van het strand uh, Termes. Ja. Jan Termes, Jan Termes. Uh, Engelbewaarder had hier het café op de hoek. Ja. Maar toen in december van 1970 heb ik nooit meer iets aan in politiek gedaan. Ja. Toen ik het op, uh, opeens van die bij mij voor de deur stond in 1997 denk ik. Nou, ja. nou, toen kwam ik drie op de lijst en toen dus, gingen we met zes man de raad in geloof ik. Ja. Het was, uh, was dat toen ook nodig? Dat dat uh, even gebeurde? Want uh, bij ja, de VVD tijf... was er een roerige periode ja, geweest. De VVD, ik heb het uh. nou zo verdiend. Maar er waren de onderlinge verhouden bij de VVD waren toen niet erg... Uh... Uh, hoe heet het? Niet erg plezierig. Mm -hmm. Ik heb daar geen last van, want ik kan er uh, met redelijk mensen met die zin opschieten. Dus mm -hmm. heb, uh, na de Ramboukse, die periode die wij gehad hebben, 98-2002, was het gewoon een hele aardige periode. Ook de sfeer in de onderling was mm -hmm. goed. Ook met de oppositie. En uh, met de, uh, hoe heet het nog, de, de Socialiste Partij nog. Yeah. En, nou ja, en, uh, het ging goed gewoon. Ja. Zelfs, zelfs nog, uh, maar volgens mij, jij, ja, hebt 98, 2002, heb, ja, ja. Je, heb je in de raad uh, gezeten. Ja, toen ben ik in 2006 gevraagd door Carl Siemens ja. voor de oude partij. Ja. En toen ben ik weer in de raad gekomen. Ja. Tot 2010 erin gezeten. Ja. Ja, uh, over in uh, 2010, uh, toen was er sprake van, uh, van uh, kijken of we echt posten met voorkeur stemmen nog in de raad uh, konden krijgen. Ja. Ja, dat scheelde 15 stemmen. Toen was, was het gelukt. Ja, ja ik werd heel vreemd. De, de, de, ik stond op afhang nummer 3. Er kwam de, de folder uit. Dus er op 5. Ik weet niet wie een rol in heeft gespeeld. Maar het was een beetje vreemd. Ja. Dat is typisch politiek, denk ik. Ze <laughs> ja. dus zeiden allemaal, nee hoor, ik heb bij jou gestemd. Maar de, het bleek dus niet zo te zijn. Als ze nooit op nummer 5 terecht gekomen. Ja. Ja. ja, achteraf kan je alleen maar gissen. Maar waarom, heb je, waarom is die stap van de VVD naar de, de opz toen, uh, toen nou, het is een beetje ook eigenbelang, dat zeg ik ook al eerlijk. Ik, ik werd er ook wel eens op aangekeken. Ja. Ik woonde natuurlijk op de middenboulevard. Ja, het was toen ook de periode. En, en, middenboulevard, en de en de ja. partij die het tegen was, was de, midden, de, de, de, de, de, de oudere partij. Ja. Nou, en daar, uh, daar heb ik me dus uh, sterk voor gemaakt ook. Mm. Ik zei, er moeten eerst behoorlijke plannen komen. De gekste dingen moesten, moesten, wij, waar wij wonen moesten weg. Ja. Twee jaar en dan zou er een hele dure flats komen. Achteraf het.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 ja en toen hebben ze toen een hoop gesputterd. Tuurlijk moet er wat gebeuren, maar kom dan met een goed plan. Ja. En dat is ja, nu uh, ook weer wat hier met, uh, uh, uh, allemaal uh, luchtfietserij. want uh, ja, dat is ook de dekening. Ja, hoe kijk je er tegenaan? Nou, eigenlijk heet het een dagen als uh, we, oh, we oh, hebben net ook het, uh, het verhaal van Jerry Kramer in uh, Goedemorgen morgen ja, zandvoer. Kom maar gelijk nu ook. Worden ja. soft uh, de, de grondexploitatie, de, de gemeente heeft duur ingekocht. gekocht of de die uh, grond en gehoopt dat ze de, die huizen anders zouden verkopen. Want het was die huizenmarkt door booming, maar die ja. huizenmarkt ligt nu helemaal op zijn achterste. Ja. Dus het wordt allemaal een heel moeilijk verhaal. Ja.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 Die heeft de radio bijna altijd gespond, dus daarop, zo was het wel. Ja, uh... Dan hadden we wezen nog een schuld aan, die heeft gezegd op een gegeven moment, daar maken we een eind aan. Ja. Nou, en het is, nou, toen kwamen we er wat beter voor zitten. En toen kwamen ze ook die, die reclames, en we hebben heel veel baat gehad. Ja.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 had jij daar niet de enige bemoeienis ook uh, mee daan? Want uh, ik, ik weet dat jij daar uh, dat jij daar degene was die die GBC in uh, sprak, toch? Ja, ja. Dat heb ik gedaan ja. Zie je, zie je, Geen zie bezet. Ja. En die hele leuke van het CDA ook trouwens. Met ja? Gijs ja. de Rode en, en Gertjan Bluis. Ja? Met die foto. Ja, twee piraten leken het wel prachtig. Ja, ja, nou ja. CFM is ook een beetje ontstaan uit piraten. Ja. Dat, dat, dat, dan kun je dat rustig aan roepen en aan mij vragen. Ja. Wat dat er gaat. Maar, wat, wat, ja. Wat doe je dan als voorzitter als je op een gegeven moment daar binnen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 ik vind het ook wel leuk als af en toe een beetje... Uh, uh, was, was, was jouw rol niet een beetje in een het soort een beetje van paterfamilias? Ja, ja. ja, ik ben natuurlijk een stuk ouder dan Rob en, uh, en, uh, en misschien ook wat wijzer, hè? Nou, zijn wijze jongens. <laughs> maar uh, nee, ik heb het als, als, toch al, behalve de het laatste jaar het als heel genoeglijk ervaren, hoor. Uh, ja. uh, we een leuke vergadering hadden we altijd bij Hoogland. Ja. Ik, uh, nee, dat was... Uh,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 Ook binnen de politiek. Nou, dat is natuurlijk was wel uh, uh, hoe heet, nuttig dat je dan je contacten bij de gemeente hebt. Uh -huh. Dus die, die subsidie die wij dan krijgen jaarlijks. Uh -huh. dat, dat kan je dan wel aankaarten. Dat is gelukkig allemaal goed gekomen. Uh -huh. Want later altijd komt nu van het Rijk af, hè, die subsidie. Hè? Ja, dat... Nou, nou moeten ze het geven. Maar toen kwam het was, elk jaar was het weer een punt in de. In de, in de, in de, bij de begroting. Maar ja. een gegeven keer was het er ook af. Ja, ja Rob, hè, toen hebben ja. we de, de, de bel getrokken. Ja. Omdat ik het natuurlijk van nabij zag, toen ik de cijfers natuurlijk kreeg. Of de, de, de voorlopige, voorlopige prognose. Mm -hmm. Nou ja, dat is allemaal goed gekomen, gelukkig. Mm. Uh, ja, de, de periode CFM Zandwoord heb je toen afgesloten. Het stokje is overgegeven aan de man die onder andere ook dit programma met de nodige bezielingen doet. Doet ja.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 Nou, ik vind het een uh, hele. Ik luister bijna elke zaterdag. Ik vind het, uh, je hoort heel aardige uh, dingen van mensen die, uh, die, die, nou ja, die veel van Zandvoort weten. En die veel van Zandvoort hebben meegemaakt. Ja. Uh, luister je ook uh, bijvoorbeeld uh, specifiek in dit programma? Omdat het uh, over ja, de geschiedenis zijn, ja, ja. van Zandvoort uh, gaat? Ja, en ik luister zaterdagmorgen bijna altijd een Goede Morgen Zandvoort thuis. Nou, mm. vind ik zo prettig nu ook op de televisie is. Want die kan ik nu aanzetten. En ik weet dat ik dan kanaal 30 moet. Ja. En dan, dan komt uh, CFM. Ja, um, even nog over de sport. Uh, de, de afgelopen weken was Olympia zo. Ronde in, uh, in, uh, in Zandvoort. Ja start, bij mij je, voor, ja, start bij mij voor de deur. Ja. En uh, het was helaas vrij fris. Dus er stonden niet veel mensen. Maar naar beneden, dus langs Dirk van den Broek... waar je linksaf de burgemeester Engelbertstraat op moest. De mm -hmm. jongens. Mm -hmm. Dat was een heel leuk zien Want dat loopt een beetje naar beneden. Mm -hmm. Dus de kregen ze behoorlijk snel. Een paar jongens hadden het toch echt moeite om op een fiets te blijven zitten... toen ze linksaf de Engelbertstraat op gingen. Dus dat heb ik helemaal gevolgd. En toen ben ik wat later naar watersplein de, de gegaan... waar de finish was. Mm -hmm. Maar ja, je ziet... Die, kijk, ze rijden allemaal euh, alleen...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 maar als bestuurder heb jij daar uh, niet, nee, nee, nee. niet veel, uh, veel uh, te maken uh, gehad. Um, als, als, als je terugkijkt op het uh, bestuurlijke uh, verhaal wat je in, uh, in Zandvoort hebt gedaan. Uh, dus is tennisclub uh, uh, onder andere. Maar uh, niet de Zandvoortse hockeyclub. Ik had altijd nee. een beetje het idee dat je dat ook uh, gedaan nee. hebt. Maar uh, uh, heb je wel eens... Uh, ja, um, de Sportraad heb ik ook nog gedaan. Hè? Ja, Ach, sportraad, ja, ja Dat, dat ja. ook nog.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 De Zandvoortse sportclub is het ja. nu geworden, ja. En uh, ik had, uh, ja, dan heb je ook natuurlijk nog de, uh, de SV Zandvoort... die ontstaan is uit Zandvoort-Meuwen en Zandvoort 75. 75. 75. Ja. Maar dat is daarna. Uh, jij bent pas daarna gekomen. Dat was in 96 en ik zat ook in de commissie bij die fusie... maar toen kreeg ik een hartniveauw. Dus heb ik dat bij me meegemaakt. Toen hij heeft uh, de man uit de Oranjestraat... Jaap uh, Methorst. Met al, ja. Die heeft het heel goed gedaan. Ja, ja dat uh, was in 96.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 Met de, de waterdragers. Die zullen bij de tennisclub Standwoord uh, ongetwijfeld wel geweest zijn. Ja, nee. zaterdagmorgen mensen die uit je bed bellen waarom ze niet kunnen spelen. Als het wel al een het klubbeld heeft gestaan, ja. dat er een uh, toernooi is op die dag. Dus ja. dat het niet vrij spelen is. Die dat dingen heb je ook wel eens, mevrouw Krijg, kom je daarvoor waarschuwing. Ja. <laughs> het hoort er ook bij. Ja. Ja. Ja, oké. Okay. Uh, het, het, het, het zit er bijna op, uh, deze, deze uitzending. Uh, ik kijk eventjes, uh, uh, oh, Ja, ik, ik, ik heb verder <laughs> weinig tekst meer uh, wat, wat er gaat. Dus uh, ik laten we al we al eerst, al, kan nog wel even een plaatje draaien. Ja, laten we de, dat eerst even doen. Van de Rolling Stones. Van de, van de Rolling Stones. Ja, dat lijkt, dat lijkt, lijkt me een goed plan. Dus, uh, en we horen wel, wel welke het is. Hoop, ik moet je wel opstaan. Ja. of the